Raymond Seree met het NOS-journaal. In Gelderland zijn vanochtend drie doden gevonden, meldt de politie. Dagblad in Gelderland meldt op basis van omwonenden dat het gaat om de bewoner en een man en een vrouw uit Millingen aan de Rijn. En omroep Gelderland meldt dat een van de doden een politieman is. Een buurtbewoner heeft de NOS gemeld dat op het adres een politieman woont. Bij de woning aan de Weversstraat in Kekerdom in Gelderland is de technische recherche met een uitgebreid onderzoek bezig.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 Krul stond woensdag verrassend onder de lat in de wedstrijd tegen Turkije. Bondscoach Van Gaal heeft Jeroen Zoet, keeper van RKC, opgeroepen als vervanger. En dan het weer vanavond helder. Het blijft nog lang aangenaam warm buiten. Morgen blijft het ook warm, maar er kan er met name ochtends af en toe een bui vallen. Daarna wisselvallig en beduidend frisser. Dit, was Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 je met me mee? Ik had toen beter moeten weten. Je keek als of lief naar mij. Je zag in mij de ware liefde. Maar jij, jij, jij, jij. je was een leven. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, seu dia. Assim você me mata. Een plaat waarvan de meeste mensen dachten dat het een zou worden. Michel uh, Telo met... Is het niet geworden op, dan? Ook, nee, dat was toch een andere? Die van... Uh... Maar ik vond het wel een hitje hoor in de zomer. Ja, ik heb wel, maar dat is een andere. Dus uh, uitgeroepen dat het zomerhit van dit jaar. Oh, beladen bedoel jij? Ja. Gustavo Lima, ja... Uh, maar ah. dit was wel een hit hoor. Hey. Ja. Mishotelo. Misschien iets te vroeg was hij gekomen. Hè? Dat kan ook. Hey, even de evenementen van Zandvoort en omgeving. Wat is er gebeurd? Uh, of wat is er gebeurd? Wat gaat er gebeuren in Zandvoort? Leuke uh, dingetjes. Uh, volgende week, zaterdag, 15 september van 10 tot 5. Kofferbak, verkoop, slash rommelmarkt. Sharla Broodjes en Internet uh, zal on-air events zullen. En on-air events zullen dit evenement gaan organiseren. De organisatoren denken dat door de recessie dit evenement een succes kan gaan worden. Mensen die een tweedehands goederen, die nog een tweede thuis willen geven, kunnen dan op het Gasthuisplein terecht. Wat doe je dan? Je zet je auto neer. Kofferbak open en daar doe je al je spulletjes en dan kan je dat verkopen. Nou, natuurlijk is het voor de bezoekers het entree tot het gasthuisplein gratis. En lijkt het je leuk om gezellig tijdens de kofferbakverkoop uh, op het plein te staan met bijvoorbeeld kleding, speelgoed, knuffels, schoenen, meubels, kleine elektrische apparaten of andere tweedehandsgoederen. Aanmelden kan voor een stand tegen een bijdrage vanaf 7,50 euro via info.onair-events.nl Dus info.onair-events.nl Of bij Sherla Broodjes op het Gasthuisplein. Een groot koffer moet je hebben voor meubels huh? Ja, voor meubels. Een hele stoel in je, ja, je ja, ja. Hele, Een hele vrachtwagen mee ja. Ja, Maar uh, mag je uh, bijvoorbeeld ook gestolen spullen verkopen? Denk ik niet hè? Nee, ja, misschien uh, een paar vrouwen in de achterbak Ja, je, oh, dat een paar autoradio's hier gestolen ja, hebben Ja, precies, altijd handig 4 Men, One Best 4 Men, One Best is een band Amsterdam We bestaan uit muzikanten van div met diverse muziekinvloeden en inspiraties Diverse muziekstijlen en nummers worden bewerkt door de bandleden zelf ...die met veel plezier en overgave op het podium staan. The Rolling Stones, Dylan, Steelers Wheel, Neil Young, Golden Earring en een greep uit de setlijst. Uh, dit is uh, op 14 september vanaf 9 uur tot uh, kwart voor 12 op Strandpaviljoen Storm 8. Wil je naar meer informatie kijk even op www.storm8.nl En vrijdag, ook volgende week vrijdag 14 september, is het zover... De eerste videoclips van Rodes zullen groots worden onthuld. Vanaf 8 uur is iedereen welkom in Beach Club 23 Nautiek in Zandvoort. Een sprakkelijke avond met performance, DJ en natuurlijk de releases van videoclips. Dat vindt plaats volgende week vrijdag van 8, het zal rond de 12 uur afgelopen zijn. Uh, bij Beach Club 23 Nautiek en uh, je bent van harte welkom. En de zwemviedagse, kom en zwem mee. Laatste avond is er een medaille uitrekening met uitsluitend een discofeest. Dit is, op, uh, dit is bij het zwembad Center Parks Op uh, 10 september vanaf 6 uur. Wil je nou uh, meer informatie kijken? Even op www.zandvoortsevierdaagse.nl En uh, het meedoen kost 7 euro per persoon. Ik had uh, vorige week in mijn uurtje ik gezegd over Katy Perry. Dat, uh, dat ik daar naartoe zou gaan en dat ik uh, zou kijken wat ik kon doen. Omdat het weer vrij gezellig was. Nou, helaas. Ze heeft toch voor een ander gekozen. Maar... Uh, 入れ込んでしょ China bij ZFM en Coldplay stond de afgelopen donderdagavond in Den Haag bij het Malieveld een optreden te geven en 65.000 man stonden er en die hoorden allemaal dit. En dat vond ik zo leuk. Het was live op het Malieveld Den Haag. Ze deden een stukje Oh Oh Den Haag, Coldplay. En um, nu heb ik vernomen dat Harry Jekkers een nummer van Coldplay gaat kofferen. Maar we ze veel oh Gers kan Hoezo? Oh Oh Den Haag. Maar is dat toch doen? Wil je nog naar het strand komen? Kan natuurlijk de wegen zijn. Uh, ja, redelijk begaanbaar nog. Zandvoortslaan en Zeeweg. Uh, let wel op dat er heel weinig parkeerplaats is. Dus wil je nog gaan? Pak het openbaar vervoer. Brothers, please.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 Is jouw nacht, je lijkt zo stil, maar dat is stilte voor de zon. Je trekt me mee, ik waast voor mij. Dat was uh, Jeroen van der Boom met uh, Kom maar op en daarvoor Samartoe. Hey, um, je kent vast wel als je naar Frankrijk rijdt met de auto en je gaat op vakantie, dat je soms bij een hele vieze wc komt. En als ik het over hele vieze wc uh, heb, dan weet je denk ik wel waar ik het over heb, namelijk de Hurk-toilet. Nou... Ik kan je vertellen, de hurktoilet, het hurktoilet is in opmars. Op vakantie gruwen natuurlijk veel Nederlands van de vaak sterk vervuilde gaten in de grond. In grote delen van de wereld zijn de hurkwc's normaal als zaak van de wereld. En nu komen ze ook in ons land. Zo laat de Technische Universiteit Eindhoven twee hurkpotten bouwen. Aanleiding was dat er af en toe voetsporen op de rand van de wc-pot stonden. Hoe is dat dan? Ja, geen idee. Maar het is, zeker zijn, ik vind het zo smerig. Elke wc is volgens mij smerig aan de kant van de rand van de weg. Heb je ooit eens gewoon wc gezien aan de kant van de weg bij een Stinkstation Nou, wel eens een keer. Maar dat is zelden Zelden, komt bijna niet voor. Nee, dat bedoel ik. Misschien kijken je het pretpark in Duitsland wel, kern was er Woonland. Nou gaat er in Rotterdam-Zuid ook een pretpark komen. Ondernemer Henny van der Mors wil een pretpark beginnen op het terrein van de braakliggende AVR-verbrandingsoven. Van der Mors bouwde eerder terrein op Duitse kerncentrale. Kalkaar om een pretpark. Rotterdam is er volgens de krant blij mee, omdat uh, uh, Rotterdam-Zuid ermee een nieuw impuls kan krijgen. Oké, okay, nou het is wel redelijk in de buurt toch? Dan? Ja, ik hoop alleen niet dat het ook kinderhuis wordt, want dan kunnen wij het ook nog toe voor onze leeftijd. <laughs> ik ben ik nooit ben in een pretpark geweest. Ja, heel, heel lang geleden in de, in de Efteling. Dat is echt, uh, nou, ja, ik weet geen idee, maar ik was onder de tien nog. Dus ik kan me niet meer echt heel goed herinneren. En voor de rest ben ik nooit echt in een printbak geweest. Nee, ik ben een paar weken terug bij de geweest, maar het is voor mij, uh, is t, uh, ik ben er te oud voor. Ik kan beter naar een wadibie gaan, een verschichtsvlek of zoiets. Uh, ja, is dat leuk? Ja, dat is voor ons leeftijd leuker. Oh, Oké, okay. nou, wie weet ga ik dan nog een keer heen. Hé, hey, en moedig uh, Heineken moedigt ondernemers aan om tarieven op de menukaart op te schroeven... Zo adviseert de brouwer in het bierblad om extra dure gerechten op de kaart te zetten. Waardoor de drankjes goedkoper lijken. Daarnaast geeft Heineken de tip om prijzen naar boven af te ronden. Dat kan de perceptie van de kwaliteit oproepen. Het is toch belachelijk hè. Ja. Ik vind het zo raar. Maar ja, aan de andere kant, mensen trappen er wel in. Want wat betaal je nu voor een biertje op het terras? Minimaal 2 euro, 20? 2, 2, 3, 2, 40, 50 euro. Ja, dat bedoel ik. En het wordt alleen maar hoger. Ja. Nou ja, Heineken wil natuurlijk ook verdienen. Dus ik snap Heineken ook wel. Maar voor ons, de consumenten, is het natuurlijk minder goed. Hé, hey, zometeen muziek van de Chesto's en Nieuwe. Met Wolfgang Gardner, We Own The Night. Hoor je zometeen. En dit is George Michael, Too Funky. Luciano. We own the night. En daarvoor George Michael en Too Funky. En hij geeft voor het eerst, sinds hij is hersteld van een levend longinfectie, weer een avondvullend concert. Dat deed hij in Wenen, waar hij vorig jaar in het ziekenhuis lag vanwege ja, dus die longinfectie. Voor zijn terugkeer een concert dat George Michael duizend kaartjes geven uh, aan mensen die in het ziekenhuis lagen. En aan de doktoren en aan de artsen. En, uh, dus dat is wel heel erg leuk nieuws. Hey. Even wat heel anders. Het kortste en modernste sprookje. Ken je dat? Nee, ken ik niet. Er was eens dus een jongen die zijn meisje vroeg... Wil je met me trouwen? Het meisje zei nee. En die jongen leefde nog lang en gelukkig... en reed op zijn motor, ging vissen en jagen... speelde golf... Ging vaak drinken met zijn vrienden, had veel geweldige seks, had geld op de bank en liet scheten wanneer hij de marcenin had. Einde. Later. Avicii en Lenny Kravitz Superlove op ZFM Ik hoop dat we er nog veel van gaan horen Ik zit ondertussen even op de webcam te kijken Dat kan via sandford.com En dan er staan er allemaal webcams En het strand zit nog helemaal vol wel leuk, om, wel leuk om te zien Zit je op het strand? Geniet er nog maar even van To run. Wat een heerlijk liedje, zeg. Bruce Springsteen, in 10th Avenue, freeze out. Tot zover deze zondag in Kemland. Volgende week zijn we er weer. Aldo, dankjewel dat je mijn plek achter de knop heeft, heeft uh, overgenomen. Nou ja, rechte hand, hè, vandaag. Ja, die is... Nou uh, ja, het is mijn schouder, hè, die... Uh... Die het voorlopig even rust moet houden. Ja, helaas. Maar ja, ik moet zeggen. Je hebt me aardig verzorgd met een lekker drankje. Ik zat hier achterover in mijn stoel. En ik heb niks hoeven doen. Dus mijn zondagmiddag is compleet. Ah, dat bedoel ik. we genieten van het zon. Ik wens je een heel fijne werkweek. En tot volgende week. Dit is Madonna Vogue.